NOS Nieuws van 12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Sint Maarten kan toch geld krijgen van de Europese Commissie... voor de wederopbouw na orkaan Irma. Brussel staat klaar om beschikbare Europese fondsen naar Sint Maarten te sturen. Zo schrijft commissievoorzitter Juncker. Het autonome land Sint Maarten kan eigenlijk geen aanspraak maken... op het Solidariteitsfonds, omdat het geen lid is van de EU. Het Franse deel van het eiland komt als overzees gebiedsdeel wel in aanmerking voor steun. Juncker schrijft nu dat zowel het Nederlandse als het Franse deel van het eiland... op gelijke manier moet worden gesteund bij de wederopbouw. Voor het eerst zijn ook Android-telefoons getroffen door een gijzelvirus Met een zogenoemde ransomware-aanval gijzelen hackersbestanden... die ze pas ontsleutelen als de gebruiker geld betaalt. Dat soort virussen was tot nu toe vooral op Windows-computers te vinden... Maar beveiligingsbedrijf EZ heeft nu ook een Android-variant aangetroffen. Of er mensen zijn getroffen is nog niet bekend. In Spanje en Nederland zijn twee verdachten opgepakt... in het onderzoek naar de moord op Jair Wessels, de Amsterdammer... die deze zomer in Breukelen werd geliquideerd. Wessels werd op 7 juli neergeschoten op een parkeerterrein. De schutter ging vandoor in een auto. Wessels overleed in een ziekenhuis. Al snel werd duidelijk dat het ging om een afrekening in het criminele milieu... De twee verdachten die vannacht werden opgepakt zijn Nederlanders. Bij het concertgebouw in Amsterdam staan mensen in de rij om afscheid te nemen van Eberhard van der Laan. Tot acht uur vanavond mogen mensen het gebouw in om langs de kist van de burgemeester te lopen. Mensen mogen ook iets laten horen, bijvoorbeeld met een koor of een muziekinstrument. Vanochtend vroeg kwam de kist gemaakt van eikenhout uit het Amsterdamse Vondelpark aan in het concertgebouw. Eberhard van der Laan overleed vorige week op 62-jarige leeftijd. Hij had longkanker. Het weer nog bewolkt en bijna overal droog. Nu en dan ook zon en het wordt een graad of 18. Morgen meer zon, dan wordt het 18 tot 21 graden. Zondag kan het plaatselijk 24 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu. ZFM. ZFM. lunch Sport. Luisteraars. Goedemiddag. We gaan heel snel naar onze presentatoren van en het is Henny Rukert natuurlijk samen met Ron Peramon-Volk. Nou, dankjewel. Ah, Charles. Alsjeblieft. Ah, <laughs> Henny, hoe is het? Ja, uh, nou, ik heb het koud. Ja. Yeah. Het zou 22 graden worden. Ik merk er helemaal niets van. Het is bewolkt. Er staat een forse wind. Eigenlijk waardeloos. Nou oh, ja, oké. Okay. Maar goed, het komt goed dit weekend hoor ik. Dus, uh... Ja, jij blijft blijf beloven jij. Ja, nee, dat komt goed. Daar heb, heb ik echt zin in. Maar goed, uh, we zijn niet alleen, Henny. Nee, we hebben een, van, een fantastische gast vandaag. Dat is Hubert Habert. Die is van Sportservice, Noord-Holland en weet ik veel allemaal wat er om, nog bij komt. Zandvoort en voor, binnen Nederland. Nederland. Uh, yeah. En hij komt uit Lissen, hij is op de fiets. Knap hè? Hij gaat terug op de fiets, hoor. Ja, ik ja. Heen, oh, oh, oh, oké, okay. dan uh, gelukkig <laughs> maar. Want met ja. deze wind, als je dan naar Zandvoort moet rijden, dan... Zijn uh... Lissen heerlijker. Yeah. Ja, sorry, ja, dat zal wel. Ja, ja. uh -huh. Maar over Lissen gesproken, yeah. ja. jij bent ook... Uh, Strafstoppen. Uh, Oh, dat dat zijn jullie genaaits, hè? Nou, hè? Ja, ja ik ben bestuurder bij FC Lisse. Dus ik ben oh, ja. er nog, uh, nog ziek van. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Want ja. het is uh, niet netjes. Het was geen leuke week. Nou, nee. Nee. nee, maar de Vlater van de KNPB. Ja. En het kost jullie, omgekeerd ongeveer. Nou, we krijgen in ieder geval geen 15.000 euro voor nee. de, de volgende ronde. En we missen een wedstrijd bij Heracles al uit. Tja. Ja, en wie weet wat daar nog kan gebeuren, hè? Ja, want wij hadden er ook bijna van gewonnen. ja. ja. HFC <laughs> dan, hè? <laughs> maar Nee, dat is vreselijk. Nee, dat is waardeloos echt. Ja, kijk, je had het al gevierd, hè? We waren in principe gewoon door. Als uh, de KFB niet aan de bel had getrokken, dan was er niks aan de hand geweest. Ja. Hadden we nu in de tweede ronde gestaan. Ja, heerlijk. En met de kans op 25 mil. En een hele mooie tegenstander, uh, hè? Ja. Erg, hoor. Uh, het houdt ons al een maand bezig. We kunnen ons vanaf morgen gelukkig op de competitie richten. Ja. Nou, dat leidt ook is... aardig af, natuurlijk. Het is ook onnodig dat je je op de competitie richt, want het gaat niet zo goed met jullie. Nee, nee dat, tegen de HFC. Een mooie nederlaag achter de rug. Ja, maar je, Marcel gaat het maar 3-1. Ja, ja, maar afgelopen zaterdag bij de dijk gelukkig gewonnen. Ja. Dus we zijn positief gestemd. Ja, oké. Okay. We gaan het straks met jou hebben over iets wat vanavond in, in Zandvoort uh, gaat gebeuren. Het ja. Zandvoorts Sportcafé. Uh -huh. uh, dat is dus een belangrijk iets. Maar voordat we dus naar Charles gaan, Charles Duif die onze technicus is en de platen draait, die Hubert heeft uitgekozen, ja. moet ik nog even een dienstmededeling doen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij Zizo Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. Daarmee zijn ze zeer dankbaar. Charles, wat heb je voor Nou ja, voor op, op advies van onze gast uh, moeten we het nog een keertje over doen. Het nog een keertje overen doen, want het was niet naar mijn zin. Laat hem men het nog een keertje overen doen. En begin maar bij het begin. Zal hem het nog een keertje overen doen, want het was niet naar mijn zin. Club uit Leer verloor laatst met 5-4. Een supporter rende het veld toen op en riep vol wanhoop: Stop! Zal men het nog een keertje over het doen, want het was niet naar de zin. Onlaan men het nog een keertje over het doen, in het begin maar bij het begin allemaal. Zal men het nog een keertje over het doen, want het was niet naar de zin. Oh aan hem nog een keer over en doen in begin maar bij de een plastisch chirurg uit Weert had voor het eerst geopereerd. De patiënt had erna een vierkante neus. De dokter zei: nerveus Zal we het nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin. man ik het nog een keertje over doen in het begin, maar bij het begin. Yeah! Zal we het nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin. Steen. Oh dan er toch een keertje overdoen in begin, maar bij mijn begin. De dame met blond haar krijgen een pik zwart kind, dat is raar. Haar echt genoot die rood haar had. Die zijn denkend skaats. Hij zal het me het nog een keertje over doen. Want het was niet naar mijn zin. Oh, het was mijn... niet naar Adella van Bloemendaal haar zin. Nou ja, dan moeten we het inderdaad nog maar een keertje overdoen. Man, hè? Deze muziek was ook niet helemaal naar onze zin of zo. <laughs> nou ja, maar het is wel een bijzondere keuze van een gast, vind je niet, Henny? Ja, want hij, je weet waarom hij het gedraaid heeft, hè? Nou, laat het hem zelf nog even Ja, op. want het is ver voor mijn tijd, hoor. Ik ben 32. Ja, oh, dus dat ik ken, Daarom, ik ik ken het dan. niet. Nee, het is natuurlijk heel toepasselijk. De strafschapserie moest ook over. Ook bij een vijfje stand, wat ook bezongen wordt. De eerste wedstrijd wonnen we met 5-4. Ik ja. vond het wel een toepasselijke na deze introductie van jou. En die, die man in kwijt met het veld op om, met dit nummer. Ja, dat op, was he? de opkomstmuziek. Ja, leuk. Afgelopen leuk. woensdag. Leuk. Penny, ja. vreselijk voor die gasten. Ja, erg. Ja. <laughs> Trouwens, uh, over Lisse gesproken. Ik vind wel, want je had het net over die wedstrijd tegen AFC. Ik vind wel dat jullie degradatiekandidaat kandidaat nummer 1 zijn. Hè? Ja, het was die wedstrijd hoor, maar uh, we moeten nog uit naar jullie. Hè? Dus, uh. Ja, maar dan krijg je helemaal op je zoden. Maar daar gaat het niet om. Maar het. het het is niet, lissen wat ik, wat ik eerder gezien had. Nee, kijk, het is toch uh, een niveautje hoger. We zijn gepromoveerd. We hebben wel wat versterkingen, maar ja, het wil nog niet erg vlot uh, dit seizoen. Uh, ja, wij, wij hebben een ploeg met, met zes, zeven eigen jongens in de basis. We zijn er niet de club naar om uh, elk jaar heel veel uh, te investeren, zoals uh, een IJsselmeervogels en een Rijnswergse Boys. Het, ja. ja, we moeten het met het doen uh, met de jongens die we hebben. Ja. En, uh, het komt vast wel goed, denk ik, dit seizoen. Hoor. want uh, Er zit genoeg kwaliteit, maar nou het hopen, want het ja. is leuk om bij jullie te spelen natuurlijk. Hè? Zeker, ja. ja. Dus het is een club die van, uh, ja, eigenlijk altijd op het hoogste niveau heeft gevoetbald. En dat kunnen we weinig oh. clubs zeggen. Ja. Goed, waar gaan we het over hebben met jou? We gaan het hebben met jou over het Zandvoort Sportcafé. ja Want dat ben jij aan het organiseren. <laughs> daar wordt wat. Ik krijg me daar toch een pak papieren van je. Dat is niet normaal, man. Nee, nee, het is... Ik denk dat Joop ook wel eens mee gepresenteerd heeft. Joop zit naast me, Joop van Es. Ja. Twee, twee keer, ja, volgens mij is het de vierde editie dat we het organiseren. Uh, samen met Andy Oudkamp, bekend van, van Langs de Lijn, nou, jouw oud collega. Ja, en zo af en toe ook met een sidekick van, van ZFM voor de, ja, voor de lokale sportnieuws uit Zandvoort natuurlijk. En we nodigen altijd ja, de hele Zandvoortse sportwereld uit. Van de, de talenten tot aan het, de, het onderwijs, de sportvereniging. Joop is er ook even vanavond. Ja, gezellig. Ja, Joop is natuurlijk ook een icoon uit Zandvoort, hè. Ja. uit de sport <laughs> en de radio. Ja. En het is op de radio live. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Dat is De vorige keer ook, is dat gebeurd. Ik meen, ik herinneren, de eerste keer was het in het Wapen van Zandvoort. Was je er toen al? Ja, ja, nee. Volgens uit. mij de eerste keer. Mijn man was biedbar, zijn Ja. Ik denk dat de eerste keer is geweest in, uh, in de toenmalige studio van CFM, op het pleintje nog. Gasthuisplein. Ja, oh, ja, ja, ja, ja daar ja. is het wel een keer geweest. En we hebben het een keer gedaan, dus op het strand, in een strandtent. Een keertje in uh, Louis-Daviskeré, Louis uh, bij uh, de blauwe tram. En een keer in het wapen. Dus het is de vijfde keer nu. Ja. ja, dat was in het wapen, ja, die eerste ja. keer. Ja, klopt, ja. Het leuke is dat uh, jonge sporters aanschuiven vanavond... Uh, Bodie Vergales, Sebastian Berg, uh, Melissa Boyden, Jackie Huiben en Ayub Gurari. En ik moet je zeggen, daar kijk ik het meest naar uit. Ja, hey, absoluut. Ja, ik ook, want oh, ik, ik, zou, ja, ik zit al in, denk ik nu elf jaar bij sportservice. en Ik denk eens een jaar of zeven of acht in Zandvoort. En ik organiseer ook de jeugdsportpas, dus een sportkennismakingsproject voor het basisonderwijs. En ik zie hier namen tussen staan. Die hebben ja, in groep 5 bijvoorbeeld voor het eerst kennis gemaakt van hun sport. En die zijn nu talent in hun sporters. Enorm leuk natuurlijk. Ja, is echt leuk. Oké. Okay. Begint om 7 uur. Het gaat door. Iemand tot... nee. die er helaas niet bij kan zijn. Nou, en dat dus... is ook wel interessant. Dat is Wester van der Aar. Want die is op het ogenblik bezig in Indonesië met het wereldjeugdkampioenschap. En die is vanochtend heeft, heeft die gespeeld. Um, en hij is met zijn dubbelpartner. Uh, is hij uh, 33ste geworden in totaal. Knap. Dat is geen slechte prestatie. Het wereldjeugdkampioenschap of wat? Badminton. Oh, ja, badminton. Uh, het, het leuke is, aanvullend op Joop, van, we hebben ook keuze genoeg. Want we hebben tussen de 20 en 25 mensen met een uh, topsporttalentenstatus in Zandvoort. Of die dat gehad hebben. Uh, ja, van het NRC NSF. Dus ja, we hebben elk jaar uh, weer, weer keuze genoeg om mensen uit te nodigen. Heb je enig idee hoe dat komt? Dat een plaats van Zandvoort, we hebben het te vaak over, Joop en ik. Dat die zoveel talent heeft? Ja, ik, ik zou het niet kunnen inschatten hoe het in vergelijking met andere dorpen is. Maar ja, Lisse en Zandvoort zijn nog vergelijkbaar. Ik denk dat wij daar niet aan uh, kunnen tippen. Ja, ik vind het een lastige vraag, want het is niet dat hier een enorme topsportcultuur heerst. Uh, nee, helemaal maar. niet, maar het is wel heel opmerkelijk. Ja, een aantal verenigingen. De tennis bijvoorbeeld is natuurlijk gewoon, gewoon wel op hoog niveau. Uh, ja, voor Badminton bijvoorbeeld. Dus Heeft de familie van de Aarde natuurlijk helemaal zelf. Uh, bereikt. Ja, de tennis is eigenlijk de topclub van, van Zandvoort. Ja. Er speelt eredivisie. Tenminste, een zonder gemengde team dan. En voor de rest hebben we niks boven een uh, tweede klasse Absoluut niet. Ja, antwoord is nog voetbal geen tweede klasse, maar dat gaat op weg, hè? Ja, het <laughs> Dus dat is wel leuk. Ron, heb jij er nog iets aan toe te voegen Nee, uh, op dit moment niet, Henny Dan gaan we toch gewoon weer lekker naar de muziek van... Ja, laten we dat doen. Ja. Ik ben uh, druk op zoek naar Sport Kort voor je, dus... Uh, oh, kijk aan. Het kost dan bloed, zweet en tranen, toch? Zo is het. Zet hem maar op. Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag, geproefd van het leven.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 Ik heb het echt gezien Nee, ik heb geen trek Ik blijf niet gek Dat ik iemand straks nog mis Ik blijf echt alleen Ja, echt alleen Geen geseur meer aan Ach, rot nu maar op Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost. Dat was een keuze van onze gast van vanmiddag, uh, Henny. En hoe is het met jouw bloed, zweet en tranen? Nou, allemaal... ik, ik vind deze muziek heerlijk. Oké. Okay. In de eerste ja. plaats zorg ik me helemaal te barsten. Dus ik je je te... zat helemaal mee te zingen. <laughs> tenminste. Ja. Dit is mijn favoriet. Nou, hartstikke goed. De Dijk, een leuke band. En nog steeds. Ja, maar bloed, zweet en tranen. Oh nee, maar, sorry. Ik, zit, ik ben helemaal in de war, jongens. Ik zat aan heel iets anders te denken. Ja, maar, maar de nee, dijk André. komt ook nog, hoor. Ja. Oh, de wel. dijk komt ja. nog. Ja, het ja, het kl zie klok wel ik een wist dijk, het hoor. De, kl is, een de dijk. dijk is uh, een beetje naar de knop, hoor. De dijk is als naar de, de knop. Ja, dat, dat Trouwens, dat uh, is ook het Nederlands elftal, hè? Het ah, is, ja. is gewoon weer niet op een groot toernooi. En nou komt de kwalificatie voor 2020 eraan. Ja. En dat zie ik ook nog niet gebeuren. 24 deelnemers. In 13 verschillende landen wordt het gespeeld. Het zou echt een hoop moeten gebeuren. hoor. Ik heb, Je, niet, ik heb ook niet gekeken overigens. Ik ja. weet niet of jullie wel hebben gekeken, maar ik heb niet gekeken. Nee, ik had wat anders. Ja, die het handen. was erg leuk om te kijken. In ieder geval de eerste helft. Daarna, ja. ja, Toen was het wel over natuurlijk. Ja. Maar wat belangrijk is natuurlijk... dat uh, meneer advocaat... die dan weliswaar een aantal wedstrijden gewonnen heeft... Uh, uh, voor Nederland... Hmm. die heeft tot 1 december een contract... Hij wil die weg. Ja. Wat nou, vinden jullie dan <laughs> ja, Maar wie moet het dan opnemen? Wie moet het oppakken? Nou, ik denk dat Pet Rutte ja. een hele goede zou zijn. Dan ook een eentje op, maar als. Wil die? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik, ik, ik, denk, ik denk voor niet namelijk. Nee. nee. Nou, nee nou, maar we, wat je eigenlijk zegt is: van moet advocaat na dit resultaat nog blijven zitten nu? Nee. nee. Dat nee. denk ik ook niet. En wie het dan opvolgt, dat zien we dan wel weer. Maar de... Hubert? Nou, volgens mij heeft de advocaat één wedstrijd verloren, klopt dat? Ja. Tegen Frankrijk. Ja. Dus Tactisch uh, zeer zwak. Hij stond er natuurlijk al heel slecht voor toen hij begon ook. Ja, maar. Ja, dus, dus is de vraag of je hem dan af moet rekenen? Hè. Het lag het niet aan zijn voorganger bijvoorbeeld? Nee, maar als je nou weet dat je de laatste wedstrijd tegen Zweden met 2-0 wint, dat hadden er dus ook makkelijk zeven kunnen zijn. Als je gewoon wat aanvallende speelt. Ja, we dus zijn die de kansen maakt, wel, hadden kansen genoeg. Er zijn een hoop tactische blunders gemaakt. Weet je wat wel met meest? Ja, nou in ieder geval dat we ook in eerdere wedstrijden niet de score wat we er opgevoerd hebben. Henny, ja, ja. Nee, nee, volgens mij staat er een telefoonlijn open. Ja, precies. In het Hoge noorden stond net iemand uh, bloed, zweet en tranen mee te zingen, heb ik gehoord van. Hem, dus. Uit volle borst. Uit volle borst. En omstreken. Maar toch? kun je een beetje zingen, André? Ik kan alles zingen, mag ik wel zeggen, ja. Nou, laat nog even horen dan. Op feesten en partijen aan de voet. Jouw beste. Zo, zo, ja, ja, ja. Ik heb dat nog wel eens ten, ten beste gebracht hier en daar. Ja, klinkt niet slecht, maar hou je toch maar bij je dagtaak. Ja, bij Bankendel is ook nog wel eens O.O. Uh, uh, Den Haag gezongen en zo. <laughs> We hebben vanavond Sportcafé in Zandvoort. Het zit twee uur op de radio van zeven tot negen op CFM. Dus als je een beetje mee wil beleven wat hier allemaal gebeurt... in dit kleine dorpje, dan moet je vanavond ook even Ja, luisteren. nou, maar ik, ik, vind, ik volg dat toch wel op alle mogelijke manieren, hoor. Dat is waar, ja. Ja, want Zandvoort... Ja, ik, ik ben, ge, ben geconcipieerd in Zandvoort. Ja. He, want we stonden altijd op de camping, op de branding... en later in de Kennemerduinen. En uh, ja, ik ben opgegroeid tot vanaf baby af in Zandvoort. Dus ik, ik, ben, ik, ik heb altijd nog Leuwenbrouw in gedachten daar in de Halterstraat. <lacht> ja. Ja, maar het is fijn... Dat, dat is wel een heel lang geleden hoor, André. Ja, dus Leuvenbrouw. Zo, zo, zo. Ik ben zo, 65 zo. geworden, dus... Ik denk zomaar, eh, eh, nou, tweede helft, 50 jaar dat het afgelopen ja. was. Nou, toen waren we, dat maakte als kind natuurlijk hele grote indruk. Dat ja, zei, hey, ja, ja, met die grote leeuwen. Ja, Leeuwenbrouw. Ja, ja. Hé <laughs> hey André, voor jou komt een moeilijke tijd aan. Nou, valt wel mee hoor. Nou ja, fietsen in de modder vind jij niks. Ik ga een uh, baanwielrennen in uh, Berlijn. Ja. Volgende week begint de ronde van Xiangqiu in uh, China. Ja, die kunnen dat we is... wel bij jou weer zien hè? Wat zeg je? Die ik... krijg je weer te zien op ja. af natuurlijk. Ik, ik, ik zorg wel dat er beelden zijn op een of andere manier. En uh, de, de baan, het, het winterseizoen begint weer. En Alkmaar heeft al een fantastisch mooi voorbeeld gegeven... door een driedaagse te organiseren in plaats van een zesdaagse. Ja. Gewonnen door uh, Stroetinga en onze grote vriend uh, Yuri Havik. En uh, dat zijn zo'n beetje de grote verdetten in het zesdaagse circuit nu. En ik zou iedereen uh, in Zandvoort... daar zijn heel veel wielerliefhebbers, dat weet ik wel. Maar ook uh, van harte aanbevelen om een keer een reisje naar Londen... Voor de Zesdaagse en uh, binnenkort al is ze Zesdaagse ook weer uh, van Berlijn. Helaas ja. gaat Amsterdam niet door Jammer. met dat circuit uit Londen. Maar uh, ja, dat is ook niet rendabel te maken. Als je er 2000 man in kan persen, dan is het ongeveer de limiet. En je hebt om break-even te halen, heb je al 2500 man nodig. Dus ja. het kan nooit geld opleveren. Uh, maar jij bent niet voor het, uh, voor het uh, in de modder fietsen, Bestaat dat nog dan? <laughs> Wat ben je gemeen? Ik volg dat helemaal. Ik vind het helemaal niks. Het is, zijn er twee die kunnen winnen. Ja. Waarvan er één uitsluitend wint. Er komen een stelletje bierzuipers op af. En die lopen te schreeuwen. Die kijken nauwelijks naar het fietsen. En voor je het weet. Als je even in gesprek bent geweest met iemand. Ik, ik ben een paar keer naar Gieten geweest. hier Vlak in de buurt. Dan is die wedstrijd al voorbij. Het is een uurtje even in de modder trappelen. En het, is, het heeft niets met wielrennen te maken. Dat is vieljeppen. Dat vind ik. En laat die jongens nou gauw gewoon echt wielrennen gaan doen. En ophouden met die onzin. En het is nu al zo ver, dat in de pers inderdaad verschijnt... dat de renners die daar vorige jaren aan deelnamen zeggen van... ja, er wordt 50.000 budget zo'n beetje aan drie toppers uitgekeerd. En aan wat kosten. En de rest... ...moet fietsen voor zijn prijs van 15 euro. Ja, en, en de tiende krijgt nog 150 euro... ...en daarna loopt het streng af naar 15 euro. Daar fietsen de jongens voor in de ronde. Het erge is niet om een uurtje uh, een beetje te pruthuppelen. Het erge is, ze moeten er naartoe. Ze moeten een busje hebben... Ze moeten een tent hebben en uh, het moet allemaal vanuit de luxe. zijn. wat denk je? Je moet drie fietsen hebben en een manneke die die fietsen in elkaar zet en schoonhoudt. Nou, het is gewoon niet te handhaven. Nee, maar dan maar het Red Hook Crit. He, de, de, de vaste versnellingen die in de rondte fietsen op verschillende gebieden... is ook prachtig om de, de, de mannen met baren, de mannen met tattoos op hun kuiten... een heel nieuw volk, rockers, maar ze fietsen. En er zijn er al meerdere die ook op de baan nu fietsen... en er zijn er een paar die meedoen aan Zesdaagse. Dus er is een heel nieuw wielercircuit in de maak geweest. Het genieten is ook van de wielersport, de strandraces. Ja. Een bedenking van een paar jaar geleden... en in Zandvoort heeft het al opgang gemaakt ook... net als in Scheveningen en de andere badplaatsen... die we in Nederland hebben en ook in België. Het is een prachtig wereldcircuit wielrennen... waar echt gekoerst wordt... en ze draaien hun hand niet om voor 140 kilometer... vanaf Bergen op Zoom... tot aan Den Helder een wedstrijd organiseren... en daar rijgen gewoon 400 man mee. En alles mag meedoen. Dus dat is de wielersport op en top... Mathieu van der Poel. Ja, wie? Hoe? Oh hey, ja, die, kom die, zoon, op. die kleine zoon van Poepoel. Ja, ja hé. Hey. <lacht> maar die kan ook aardig op de weg, hoor. Jawel, hij heeft een paar B-wedstrijden gewonnen, ja. <lacht> Inderdaad, en een paar clubwedstrijden. En dat staat dan heel groot in alle kranten. Dat is een Maserati, waarmee hij naar de wedstrijd komt nu. Je bent echt een fan, hè? Ik ben echt helemaal een fan, maar die gasten die, die, die strandreizen rijden, goedemiddag, dat is koers, dat is mooi. En op de baan natuurlijk, ik blijf genieten van wat die gasten presteren op de baan, dat wordt altijd onderschat. Nou, ik heb ze kapot gezien hoor, bij die koppelkoersen. En nu pas ook weer, vorige week in Alkmaar, geweldige organisatie, heel enthousiast. En in Amsterdam zijn ze ook lekker bezig, en vooral met de jeugd, als de winter nu is aangebroken, dan wordt wat minder buiten gefietst, kunnen ze allemaal trekken. ...op de wielerbaan in Amsterdam. Nou, ik garandeer je, over een paar jaar hebben we daar weer de vruchten van. met dan ja. stel flinke talenten. Dat ben ik wel met je eens. Ja. Oké. Okay. Heb jij je camera klaar? Uh, ik ga morgen filmen, ja. Nee, ik bedoel nu, voor je wafgroet. Oh ja, maar die kan ik gewoon indrukken. Dat is een sprint screen, heet dat. Daar gaan alle vingers weer omhoog. Jos Dion komt ook die nog even bij. Die vingers omhoog. Want... Naar Beste luisteraars, als u op het moment niets te doen heeft, schakel <laughs> wafarm en kijk Dat van alle dure al al twee... nieuws. Eh, allemaal, allemaal, ook de voetballer, ook de voetballer en de sportservice-man. Ja, drie vingers, goed zo, ik heb hem. Dag André, dankjewel. Ah, hartelijk bedankt en tot de volgende week. Ga je dan weer mopperen? Eh, morgen, ja, nee hoor, morgen voetballen, jongen. Ze staan hartstikke goed. In uh, het stadion van Achilles hè, gaan 2.500 mensen in. Mm -hmm. Aanstaande woensdag komen de Europees kampioenen voetballen. De vrouwen die komen daar spelen. Ze zijn ook uitgenodigd, daar gaan we naartoe. Maar zo'n Lief speelt morgen met de A1 tegen Hermelo in de derde divisie A-junioren. Dat is zo. succes, man. Nou, genieten van voetballen morgen. Heerlijk. Nog een fijne uitzending allemaal. Dankjewel André. Dag. still start I'm Laat het vanavond gebeuren. Laat het vanavond zo zijn. Uh, onze uh, presentator Ron Perboon-Voller. Die wilde net iets zeggen over de dijk geloof ik Nee uh... hey, ja. Uh, een prachtige band. En ik heb ze ooit mogen meemaken. Toen ze in Amerika speelden. Wat heel raar is. Maar dan had je een groot festival in New York. En uh, dan mochten ze als Nederlandse band. Uh, omdat ze uit allerlei landen allerlei bands hadden. Mochten zij als Nederlandse band in Amerika spelen. Dat was ontzettend geestig. En. Leuk om de, mee te de, maken. Deden ze dat in het Nederlands? Nee, nee, in het Nederlands. Okay. Volgens, we okay. deden hun eigen okay. nummers in het Nederlands. Okay. We, we hebben erg. Hubert Habers als gast. Ja. Hij is van de sportservice. Ja. Hij komt uit Wissen. En hij is heel erg goed bevriend met iemand die deze week 60 jaar is geworden. Wat een oude bal is dat. Ja. Ja. Dat is mijn collega en Andy. Andy, hoe is het jongen? Ja, uitstekend. Van harte. nou Schrijf <laughs> het er maar in. Ja, <laughs> nou, dat doen ze met mij met die strafschop al de hele dag, Wendy. Dus. <laughs> ja, dat begrijp ik, Hubert. Ik was erbij. Ik heb zelden iemand zo teleurgesteld naar een, naar een beeldscherm zien kijken. Ja, maar goed. het is toch ja. ook vreselijk. Wat een blunder, jongen van die KNVB. Ah, verschrikkelijk. Dat kan toch niet? Nee, ik vind het, uh, ik vind het belachelijk, maar goed... Het is nou eenmaal zo en ik denk niet dat het nog teruggedraaid gaat worden. Nee, dat, ja, ik, ik zou gewoon weer een, uh, een rechter inschakelen hoor, als ik wissel was. Ja, maar dat heeft geen nut. Nou, de rechter heeft niet. al uits uitspraak ja, gedaan maar... en dat is bindend. Ja. Helaas, helaas. Dat betekent dat de Nederlandse rechtspraak ook niet altijd in orde is. Ja. Ja. Nou ja, daar, daar is overigens nu... Ja, een, een, een, daar zat voorbeelden van. Nou, dat wil ik zeggen, want er is nu een petitie door een uh, mevrouw in het leven geroepen... Ja. over die, dat meisje Anna Faber... Ja. over de, de rechtsgang van de verdachte. Ja. En uh, die petitie is alweer, uh, hoorde ik net, uh, al tegen de 150.000 keer getekend. Ja. In een paar uurtjes tijd. Hè? Ja. Ik zag trouwens een afschuwelijke foto op de voorpagina van het Haarlemse Dagblad... Ik vind het een schande, gemaakt met een drone van de vindplaats van dat meisje. Uh, ik heb heel lang geleden iets uh, soortgelijks meegemaakt. Iemand die overleed en fotografen die... Uh, dat was een ongeluk op het, uh, op het land. En fotografen die over de hekken sprongen om foto's te maken van een uh, uh, omgekiepte uh, uh, trekker... waar mijn uh, toenmalige schoonvader onder lag. En... en ik weet voor hoe ernstig en hoe... Ongelooflijk triest, het is voor de familie. om dan ook nog uh, geconfronteerd te worden met een foto. en zo'n duidelijke foto van de vindplaats van dat meisje. Ik vind het een schande. Zag je dat meisje zelf ook op je nee, foto? Nee nee, nee, nee, nee, nee, gelukkig, gelukkig niet. Maar goed, laat nog. Maar vanmorgen was het de ANP hier over op de radio. Want ja. het is een ANP-foto die gemaakt is. met een ja. drone inderdaad. En die zeggen: ja, het is journalistiek. Ja. ja. Zo lustig er nog alleen. Oké, okay. ja. en die, uh, je hebt gelijk uh, overigens, maar laten we het over... Over jou hebben zaken en nee, daarom hebben. hebben we je gebeld, want je schijnt ook ja. te kunnen golfen. <laughs> <laughs> maar niet zo goed als Ron, hoor. <laughs> <laughs> maar Joop, Joop zegt dat jouw hele Facebookpagina er vol mee staat. Dat kan kloppen, ik ben helemaal stapelgek op golf. Sinds uh, een jaartje of vijf. En ik, uh, ik doe dat uh, ook regelmatig. Ron en ik zijn lid van dezelfde vereniging van golfspelende journalisten. En wij spelen heel regelmatig uh, op de mooiste banen van Nederland. Afgelopen maandag hebben we nog gespeeld op, ik denk, een van de allermooiste banen van Nederland. Waar je normaal gesproken niet zo makkelijk opkomt. De Duke. De Duke. In, in e e eigendommen van de familie van Eert. Nou, dat ja, is, dan weet Jumbo. je het ook. Uh, Jumbo. Ja, ja dat is een uh, prachtig, prachtige baan. Uh, zeer exclusief. Zeer exclusief. Je kunt ook niet eens een Green fee boeken, zeg maar. Nee. Ja. Nou, dat is net zoiets als uh, de Kenner, eigenlijk. Dat is net zo exclusief. Mm, nou nee, want als ik op de mee wil spelen. Dan, uh, dan kan ik wel nog via een Greenview daar opkomen. En dat kan hier niet. Dit is echt okay. wel businessleden. Het is alleen maar. De... Maar prachtige, leuke baan. Hé, hey, maar je kunt ook uh, sportquissen presenteren. Klopt, ik was afgelopen woensdag. op de avond dat. Uh, ik doe dat al enkele jaren samen met Hubert. Uh, bij verenigingen en, en soms bij bedrijven. We presenteren wij een quiz. En afgelopen woensdag was een hele speciale, was bij Edo in Haarlem. Ja, leuk, hè? Uh, onder andere door Sportservice uh, uh, mede georganiseerd in een stampvolle kantine. Ja. En ik heb voor het eerst van mijn leven samen met mijn jongste zoon een quiz gepresenteerd. En nou, ik moet zeggen, dat was heel erg leuk om te doen. Maar moest ik me zorgen maken, want daar dacht ik aan. Ik denk, hij is 60 geworden. Uh, <lacht> hij neemt zijn zoon mee. <lacht> ja, het was te vooruitzien, Hij zag er in ieder geval beter uit dan jij. Ja, maar dat doet hij al uh, 27 jaar. Van je oud-collega's moet je het hebben, Andy. Ja, ja we is... blijven een beetje katten. Ik heb wel de politie gebeld dat jij komt vanavond... en dat ze je binnen mogen laten. Oh, mooi. Nee, ik, heb, ik heb mijn paspoort bij me. Want uh, <lacht> ja, wat jij misschien niet weet... is dat de familie van mijn vader... Uh, zijn moeder bijvoorbeeld... zijn echte zandvoorters. Ze heette ook Cornelia Keur. Nou ja, dat ja. zegt al genoeg. Ja. En uh, Jantje Lammers bijvoorbeeld is een achterneef van mij. En de ja. hele familie Lammers ken ik ook uh, goed. Dus ik mag op basis van uh, bloedverwantschap in een uh, zandvoort komen vanavond. Nou, dan, dan ben je zeker welkom. <laughs> nou, ik weet, je had het net even over die quiz van afgelopen woensdagavond. Maar er waren ook twee teams van HFC bij... waar ik allemaal mannen in zitten waarmee ik voetbal. Maar uh, ja, dat... die brachten het er niet zo goed vanaf. Nou, ze uh, zijn ik, zeven en twaalf geworden. Dus uh, zo slecht maar is het niet. Maar ik die, moet nou. wel zeggen... Ron, ja. Ik is wel vreselijk uh, om ze moeten lachen. Onder andere Hugo Betting was erbij. Ja. Maar ook een uh, nogal corpulente meneer. Ja, Gerard waarschijnlijk. Die, die, zak, die zakte door een stroel heen. Ach, oh. oh, dat verbaasde me niet. Dat was me tot, tot werkelijk dat me tot, tot uh, uh, uh, hilariteit van, van een zaal met een mannetje of. Uh, nou, ik denk 120. Ja, 150. Uh, en dan lag waarde, hij, midden... hij, hij zat ook nog midden in de zaal. <laughs> en die stoel die was echt helemaal een gruslement. En hij lag daar ah. op zijn kont. In ah. het midden van die zaal was echt fantastisch. Maar hem kennende zal hij er ook niet veel moeite mee hebben gehad. Nee, hij ging staan, duim omhoog en lachen. <laughs> ja, ja, dat oh, dus was toch... hij was niet geblesseerd. Wat jammer, want met dat, met dat voetbal dat hij doet... loopt de rest, blessures op. <laughs> ja. Zeg maar even sportcafé hè, vanavond, toch? ja. ja. Daar gaan we het over hebben. Ja. Wat ja. doe je al een tijdje? Dat heb ik al een aantal keren mogen doen. En uh, ja, nu helemaal met met, met, met, met ja, jongens. Dan is je leven eigenlijk... Eigenlijk moet ik nou vanavond op mijn pensioen gaan. <laughs> Stop. Nee hoor, blijf maar, blijf maar. Blijf alsjeblieft. Er zijn er in ja, ieder geval een paar normale mensen nog bij de NMS. <laughs> ah. <laughs> ja, nou, en, nou zul je niks <laughs> horen van Andy, let maar op dat ja. <laughs> zie je. Dat maar nee, ik, ik heb er ontzettend veel zin in. We hebben dat al een paar keer gedaan. En ik vind het zo leuk. omdat ja, Ik heb wel eens uh, nogal regelmatig met uh, professionele voetballers te maken. Zo tussen de 18 en de 28. En er komt nooit een zinnig woord uit. En de afgelopen jaren dat ik bij ZFM uh, het sportcafé mocht doen... hebben we veel hele leuke jonge sporters aan tafel gehad. En ik kan me niet herinneren dat er niet één was... Uh, ...dat er één was die, die niet iets leuks te vertellen had. Het was altijd leuk en interessant. En ja, dat, daar hou ik van. Van Sporters die ook nog een verhaal hebben. En helaas voor de voetballertjes die allemaal veel te veel geld hebben... Uh, ...die hebben geen verhaal. Maar vanavond, luister maar. Er gaan hele leuke verhalen komen... En ...met hele leuke jonge en iets minder jonge sporters... ...maar ook met bestuurders, met scheidsrechters. We gaan het over van alles en nog wat hebben... En ik uh, verheug me dus er zeer. Hartstikke leuk. Hoe ja. laat is het, uh, Andy? Zeven, Tussen 7 en 9. En het is op de radio, hè, op CFM. En ja. iedereen kan meeluisteren. En kan naar het café komen ook. En mag of niet? ook naar het café komen. Maar ah, het zal Het uitbouwen. is Over Overigens sportcafé, hè. het sportcafé in de, de Corriere Sporthal. Ja, daar ja, woord, hoor, daar wordt het er vandaan uitgezonden. Nou, heel goed om te weten. Hubert, heb jij nog ja. iets te vragen aan Andy? Heb je nog een laatste mededeling voor hem? Nee, ja. eigenlijk niet. Ik heb komt. hem al gezien deze week, dus we zijn er nog een beetje bijgepraat. Oh, okay. Ja, dat komt helemaal goed, jongens. We gaan Leuk. een hele leuke, gezellige avond van maken. Top. Nou, hartstikke bedankt, Indy. Tot straks, buddy. Oké, okay, jongens. Ah, dankjewel. je Indy. Hoi. Hoi. En toen, Charles, was er muziek. Ja, inderdaad, you too. With or without you. hit van You Too, With or Without You. En, uh, een hele grote hit, ook altijd nog bij CFM Lunch. Luisteraars, is CFM Lunch Sport op de vrijdag. We gaan snel weer naar onze presentatoren. Ja, dankjewel, Cheryl. We gaan uh, Zandvoort Sport doen, hè, en dan heb ja. ik even een, een, een wat minder leuke mededeling voor Zandvoort, want uh, de organisatie achter de Formule 1, dat is uh, Liberty Media, een Amerikaans ja. bedrijf, wil graag weer een Grand Prix in Nederland uh, opnieuw het leven inblazen. En dat komt natuurlijk door dat fantastische succes van uh, onze kleine Max. Maar deze race zou echter niet op Zandvoort of Assen verreden moeten worden... maar op een straatcircuit in Amsterdam of Rotterdam. En daarvoor heeft Sean Bratches, de grote baas van Limited Media... al verkennende bezoeken aan Nederland gebracht... om te kijken of dat mogelijk zou zijn of niet... Amsterdam uh, ligt, staat het hoogst op hun verlanglijstje, maar dat is logistiek een uh, hele lastige. Dus wellicht dat het Rotterdam wordt. Wel jammer voor Zandvoort, uh, want de laatste Grand Prix die verreden is was 1985. En Zandvoort was het circuit van 1952 ja. tot die 1985. Ron, als jij een grote stad tien dagen volledig moet afsluiten omdat er Formule 1 gereden wordt, dan gaat dat gigantisch veel geld kosten. Ja, maar ja, het, het, het levert ik ook zie, ik zie gigantisch het veel Ik zie het niet gebeuren in Nederland, in een stad. Eh, Amsterdam kan sowieso niet met al nee, die bruggen. En, gaat gewoon eh, niet. Dat, dat nou ja, ja dat niet. kan wel, want dan moeten ze gewoon inhouden. Dat, dat is de kunst natuurlijk van het hard rijden. Maar ik, ik, ik zie het niet gebeuren in Nederland op een stratencircuit. Maar ik heb gehoord, nee, nou ja, goed, ik heb gehoord, 10, gehoord dat Zandvoort dus heel goede contacten heeft. En dat er al gesprekken zijn geweest. Ja. Onder andere door de Prins. En dat uh, Zandvoort nog steeds op het lijstje staat. Zandvoort heeft een, een, samen met de circuit een uh, onderzoek laten doen. En ik weet niet of ik uit de school klop of niet. Maar dat schijnt al bekend te zijn. Twee weken. Dat dat niet kan, meneer Zandvoort. Nee, maar ook... Uh, de uitslag van dat onderzoek. De, en dat is uh, veiligheid, logistiek, enzovoort, ja, enzovoort. Ja, ja, precies. ja dat, ik, ik vermoed dat ook. Ja. Maar goed. Anyway, dat wil ik nog even mededelen. Jullie gaan naar Zandvoort Sport. Ja, want ik wil even met, met, met Jo praten over een stukje uit uh, zijn onvolprezenkrant, Zandvoort. Uh, mijn, hè? Succes o onze, voor rolstoeldanser Danny Castien. ja Ja, en... Voor zover ik weet, is het een, is het een ze, een dame. Ja. Ik heb geen idee wie dat, want ik heb het artikel zelf gemaakt. Uitgegevens van uh, de Walking Wheelers, een, een, een dansclub voor uh, gehandicapte rolstoelers in, in uh, Hoofddorp. Want dat hebben we hier in Zandvoort niet. En uh, ik weet niet beter dat het een dame is. Nou, wellicht krijgen we nog tijdens deze uitzending een berichtje van een van de Zandvoortse mensen. Ja, wie weet. Wie weet. Opheldering maar ook wel uh, uh, in één categorie Nederlands kampioen geworden. En de categorie waar ze vorig jaar kampioen is geworden, Nederlands kampioen, uh, is nu tweede geworden. Ja. En? Ja, ik vind het knap dat dansen. Ik heb het wel eens gezien. Ik vind het... ja, in, uh, ja, ik heb het wel eens op televisie gezien. Ja, ja het is inderdaad een dame. Volgens uh, Hubert hier onze andere gast. Nou, dan, ja, goed. Waar is de verwarring is. over dan? Uh, nou, dus ik begrijp het, artikel, het niet zo goed? Wordt, wordt het over, over een man gesproken? Uh -huh. Zijn en en. Ah, even goed was uh, Kastin okay. tevreden met zijn prestaties. Ja. Nou ja, dat is het dus niet zo. Sorry, uh, Danny. Je bent een leuk meisje en je kan lekker dansen. We gaan naar het andere de... nieuws. Ja. Want uh, het <coughs> Zandvoortse hockey. Ja, dat gaat niet zo goed. Maar We nee. hebben wel een sponsor? Ja, een, een, een goede sponsor denk ik. Dat denk ik ook wel. Buurmakelaars. Ja. Het uh, heeft een team opgepakt uh, in de D-categorie. Mm -hmm. uh, Meisjesteam, D3, uh, zijn gaan sponsoren. Omdat men vindt dat uh, Zandvoort, de ZHC, een, uh, een goede opkomende club is. Een hele grote jeugdvereniging heeft en men wil dat steunen. Goede, goede ontwikkeling denk ik. Want de dames die uh, het eigenlijk het paradepaardje verzetten... Ja, dat draait dit jaar op de een of andere manier niet. Nee. Het uh, was één punt uit uh, vier wedstrijden. Ja, er is allemaal flink verloren gegaan. En is er alleen thuis 2-2 gespeeld een keertje. Maar ja. komende zondag spelen ze weer. En dat is uh, dan tegen de nummer 7. Ja, en dan zal het toch eens een keertje uh, aangepakt moeten gaan worden. Wat voor één tegen voorhout. Ja, uh, de afgelopen wedstrijd trouwens uh, in... Uh, was, uh, in Ieperburg ja. uh, was de coach niet aanwezig. Die nee. stond gewoon keihard vast in het verkeersinfarct op de A9. Nou, dat is echt een infarct geweest. Want ja. onze voetbalwedstrijd ging bijvoorbeeld niet door. Die stond ook helemaal in de file daar. Ja. Dat is toch al wat, hè? Vijftien auto's gaan op elkaar. Ja. En heel Nederland ligt plat. Tenminste, het westen van Nederland. Ja, dat is echt heel erg. En, ja, en ja. uren heeft het geduurd. Ja, hij stond er om half twaalf in. En om half vier kon hij pas weg. Het ja, is al wat. Maar ja, dat scheelt dus wel. Je mist je coach aan de kant. Dat is voor elke ploeg is dat niet zo prettig. Nee. De Lions heeft er geen last van gehad. Hebben met 59-53 gewonnen. Ja, kiele, kiele. Ja, kiele, kiele. Ja, kiele, kiele. komt dat ja De eerste drie kwarten gingen gewoon... Ja, je hebt die avond, daar gaat die bal er gewoon niet in. Klaar. Nee. Dan zit er een slot op die basket. Die bal die gaat er niet in. En die moet er wel in om te kunnen winnen. Ook van der Meij had er niet zoveel moeite mee. Met nou, in het laatste kwart. Het laatste kwart... Had hij, hij had trouwens een, een driepunter, drie eh, totaal onbedoeld, want hij wilde de bal pasen en een lange paas geven vanaf de eigen helft ja. naar een, een snelle jongen. En hij, die bal ging gewoon de basket in. Dus de paas was verkeerd, maar de score telde wel voor drie punten. Lekker toch? Ja, ja, ja. Uh, Niels had er trouwens 18, hè? Niels ja, ja. Maar, dames, ja, dat uh, wou ja. ik zeggen. Jij wilt natuurlijk weer over de dames praten Het is, is ongelooflijk. Nou, vertel maar. 20-80 is dat da niet leuk. Uh, nee, in principe is dat niet leuk. Nee. Ik zal Maple liever zijn. En het is de, de, de derde keer dat ze echt met, met 50, 60 punten verschil winnen. En dat is totaal niet bekend in de, of tenminste in, in, in de vrouwelijke basketbalwereld. Dat er zulke grote uitslagen zijn. Verschil. Maar de, dan moet de bond toch gewoon die ploeg omhoog zetten? Ja, dat kan niet. Dat kan Je niet. moet er gewoon alleen via kampioenschap. Je kan niet tussendoor... Uh, Zoals bij de jeugd wel gebeurt op ja. de helft van het seizoen. Uh, doorgaan naar een, een hogere klasse. Dat, dat gebeurt niet. Nee, okay. einde van het jaar. Ja. Dan moet je kampioen worden. En dan moet je promoveren. Nou, ik denk dat ze wel kampioen worden. En het, het, het <laughs> mooie is, het is een, een schitterend team. Er zitten een paar uh, oudere dames bij. Die ik al jaren uh, heb zien basketballen. Uh, er zitten jeugdige dames bij. Die uh, door zijn gestroomd. En er zijn gewoon twee, drie dames die zijn... Uh, Net begonnen. Wist je niet eens dat het een bal vierkant was? Ja. ja. En die gooi gewoon ook die bal erin. Ik denk dat wel dat ze we nog een klein beetje aan doelsvalden moeten werken, toch? <laughs> 28 oktober, kan iedereen het zien? Kwart voor zes? In Zandvoort. Ja, in de, in de Corvorsportal. Ja, Dan moeten we gewoon... Dat moet... Ja, ja ik, ik, ik, heb, ik heb de coach gesproken, Rick Poppen. En... Uh, je zegt, ja, we krijgen nu toch echt wel tegenstand. Dat zou de mebeliefs moeten zijn de ja. afgelopen weekend. Ja. Nou, als dat de tegenstand is die je krijgt, van alle bestrijden, 20-80 winnen. Ja, dan kom je met twee vingers in je neus. Dan ga je eh, lachend naar die volgende klas weer toe. Ja. Oh. Geweldig. Zeg, uh, de man van, uh, van de sport. In, de sportteam. In, hè, die zit naast je. Extra sportuur met de buurtsportvereniging. Ja, leuk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het zijn goede initiatieven, vind ik. Uh, het, uh, men haalt de, de senioren eigenlijk naar buiten toe en in beweging, en dat is een hele goede zaak. Ja. En, en de jongeren. En de jongeren. Ja, ja, er eigenlijk ja. twee projecten gericht op senioren en op jongeren, die halen we echt in de wijken gewoon naar buiten toe, buiten ja. act actief bewegen. Ja. Ik heb uh, tegenover mijn huis uh, een activiteit gezien, dat was fantastisch, echt super. Ja, want jij kijkt eigenlijk altijd maar het liefst naar activiteiten, toch of niet? Nou, als ik al wil, ja. <laughs> Kijken wel. <laughs> het leuke is dat ook de Zandvoortse sport daarbij betrokken is. Hè? Dus de Cano en de First Wave Surf School en dergelijke. Die, die organiseren mee, mee de, de activiteiten. Ja. Is zelfs uh, Open Golf Zandvoort, die doet aan mee bij mij weten. Of is het alleen met de sportpas? Ja, dat is de sportpas. Maar die gaan ook steeds meer uh, richting de scholen doen samen met ons. Ja, dat dus we gaan een, echt een school sporttoernooi organiseren samen met de golfvereniging. Nu de school handbal zeg maar ter zielen is helaas. Ja, pakt de golf dat over? En uh, gaan we voor, voor groep 3 tot en met 8 eigenlijk een heel leuk toernooi organiseren? Ja, ik vraag me af hoe dat gaat. Want uh, we weten allemaal dat uh, golf is een individuele sport in principe. Je, je kan wel teams uh, vormen, maar je kan niet met z'n twintig op één baan uh, op één hol gaan spelen. Dat, ik denk niet dat het gaat. Nee, ze gaan, je start op een hol en dan ga je allemaal achter elkaar aan, zeg maar. Iedereen start op een andere hol. En het leuke is dat met golf kun je het ook jezelf verbeteren. Hè. Het is niet altijd tegen een ander. Uh, en Nijs heeft ook wel een leuke spelvorm bedacht. waarbij je allemaal doorspeelt met de verste bal. En iedereen slaat wel eens een keer de verste bal. en heeft dus wel succes. Zeg maar. oh, dus je maakt wel teams van uh, meerdere kinderen eigenlijk? Ja, oké. Okay, okay. Bij tennis was het ook een succes. Ja, dat is ja. druk ja. hè? Ja, we hebben nu uh, ja, ook met de uh, TC Zandvoort. de tennisclub een leuke activiteit gedaan. Dat was voor alle groepen zes uit het basisonderwijs. Het is wel een club ja, die heeft natuurlijk gewoon een wachtlijst voor jeugdleden. Dus daar hebben we jaren weinig mee kunnen doen. Maar nu toch uh, een activiteit opgezet. Ook uh, met alle scholen samen. Ja, dat gaan we misschien ook nog wel uitbreiden. Maar in ieder geval iedereen die in groep 6 komt. Gaat uh, kennis maken met tennis. Dat is toch geweldig. Uh, het is, het is zo, uh, Hans Smit, neem je die kwalijk. En Dick Suik. Dit zijn heel actieve mensen. Ja. en die, die leven voor die sport. En die sportschool die doet het ontzettend goed. En daar komt ook het uh, tennis het, het tennissucces vandaan. Melissa Boyder bijvoorbeeld is er vanavond. We gaan het erover hebben. Jawel, nou ja, ze heeft, uh, <laughs> nou, ze heeft nog een broertje. Dit schijnt ook al uh, behoorlijk uh, goed te gaan. Je wint ook ja. de ene naar de andere wedstrijd. Ja. Mijn chef zei al, we gaan straks een hele pagina aan de borders besteden. Ja, maar waarom niet? <laughs> waarom niet? Doe dat maar. Maak je krant maar wat dikker. Ja, het zijn zowel de golf als de tennis, ook verenigingen die het met hun professionals en vrijwilligers gewoon heel goed kunnen regelen. Dus die kunnen gewoon overdag klinics uh, aanbieden. Dat is natuurlijk heel fijn samenwerken. We gaan het over voetbal hebben, Joop. Want jij loopt van trots naast je schoenen. Nou, nou dat is ook weer overdreven. Nou, ik heb het zelf gezien. <laughs> ja, het ging goed, denk ik. Overbos was uh, niet echt de ploeg die, uh, die we verwacht hadden. Nee, er was tegenstand verwacht, maar dat ja, was niet. Ja, nee, die was er absoluut niet. Absoluut niet. Uh, het stokte een beetje. Uh, het begon al heel vlug. In de tweede minuut lag de ballen op de stip. Terecht, overigens. Er werd, uh, werd nog wel geprotesteerd. Maar uh, Carsten Fries werd gepakt in het strafsoordgebied. En ja, daar kan je één ding door de scheidsrechter. Overigens, uitstekende scheidsrecht hoor. Jonge knul heeft het heel goed gedaan. En uh, ja, in twee minuten lag die bal op de stip. Vier minuten later lag hij er weer in. Ja. En een uitstekende voetballer. Hè? Oud FC Lisse, vorig jaar. En nu weer terug op zijn... Ze... Ja, dat, moest je, dat moest je even ja. kwijt. Ik wist dat dat ja, zou komen. He, he, he. Ja, jullie mochten dan van ons gebruiken. Ja, dat ja uitstekende voetballer. Prima. Er lopen nog een paar jongens bij. En, het is een vriendenteam eigenlijk. Het eerste wordt. Ja, zullen we dan wel eventjes de coach Tetsonier noemen. Die dat volgens Ja, zeker. heeft. Nou ja, dat wil ik in deze ook nog Nigel Berg noemen. Ja. Je hebt ontzettend ingespannen om de jongens terug te krijgen. Dat is hem gelukt. En het is een geweldig team geworden. En Ted, ja, die zwaartecepter. Men luistert naar hem. Hij heeft gewoon dat overwicht op die spelers. En dat heb je als coach nodig, denk ik. Ja. Ja. Ik heb ze helaas nog niet zoveel gezien. Maar wat ik gezien heb... Uh, en je noemt Nigel, maar dat is, dat is ook een kanje, hoor. Het is geweldig. Hij is beter geworden sinds hij... anderhalf jaar geleden op het middenveld kwam te spelen. Hij, hij kan zich daar volledig ontplooien... Hij haalt die bal op. Hij zorgt dat die bal bij de juiste mensen voorin komt. En daar ligt zijn hart. Daar is hij ook als kleine jongen begonnen. En ja, hij maakte wat goals. toen dus werd hij voorin geposteerd. Onder andere door Pieter Keur. En eh, ja, als jij als middenvelder geboren bent... dan moet je voor middenvelder blijven, denk ik. Ja. En daar kan je wel eens een keer voorin functioneren. Maar, maar voordoet hij het ook goed, hoor. Jawel. jawel, jawel. Ja, maar niet alleen, hij is niet de enige... En Jesse de Haan bijvoorbeeld. En, en Koen Magielsen. Die, die, die net achter de spitsen speelt. Geweldig. But Water. Hallo. Hebben we er nog eentje? Ja, maar dat je die als teamspeler laat spelen... dan ben je een hele grote coach hoor. Ja, denk het wel. Ja. <laughs> ja, ja. Maar dat is zo. Hij heeft ja, er een team van gemaakt. Ja, ja, ja, ja, zeker. En hij verdient het ook. Hij heeft er hard aan gewerkt. Ja. Hij heeft een visie. en uh, het, eerste, uh, het bestuur heeft het opgepakt. En uh, ja... Het eerste moet gebeuren dat, dat we volgend jaar in die tweede klasse spelen. En dan denk ik dat we ook klaar zijn voor de eerste klasse. Daar moeten we naartoe in ieder geval. Met dit materiaal moet dat kunnen. Ja, dan denk ik ook. Als je bij elkaar kan blijven, krijg je een topteam. Nou, heb je toch weer positief, positief nieuws gebracht, je hoop. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, Lions heren, dames gewonnen, voetbal begonnen, gewonnen. is toch goed? Hartstikke Positief. mooi. Ik denk dat jullie het moeten afronden mannen. want we zitten alweer bijna. Het eerste uur zit er alweer bijna op. Normaal zit Charlotte te haasten. maar Nu begin jij ook al. Nou ja, soms moet je een beetje pressie uitoefenen. <kijf> en een klein duwtje geven, toch? Zo is het. Ja. We sluiten af met uh, een van de nummers die onze gast heeft aangevraagd. En dat is: Ik leef niet meer voor jou, Marco Borsato. Tot straks, tot naar de andere kant van het nieuws. Tot zo. Doei.